Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna 70 procent van de kiezers in Ierland... heeft gisteren zijn stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Waarschijnlijk zal oppositiepartij Fianna Gale... nu de grootste partij in Ierland worden. Regeringspartij Fianna Fall houdt rekening met fors verlies. Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd... omdat ze Fianna Fall verantwoordelijk houden... voor de economische problemen in Ierland. Staatssecretaris Bleker van Natuurbeheer noemt het onbegrijpelijk dat oud-VVD-minister Winsemius een oproep heeft gedaan om aanstaande woensdag op een oppositiepartij te stemmen. Winsemius uitte gisteren in NRC Handelsblad scherpe kritiek op het natuurbeleid van het kabinet dat volgens hem tot 130.000 hectare minder natuur leidt. Als je om natuur geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD, zei Winsemius. Staatssecretaris Bleker vindt de kritiek onterecht en het stemadvies onbegrijpelijk. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat het natuurbeleid... maar een klein onderdeel is van het kabinetsbeleid. Bovendien vindt hij dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Ik zou zelf nooit mijn roots verlogenen, zei Bleker. Ivoorkust staat op de rand van een burgeroorlog. VN-topman Ban Ki-moon is erg bezorgd over de toestand in het West-Afrikaanse land... Per dag vluchten zo'n 5.000 mensen voor de golf van geweld die het land al weken teistert. In die voorkust zijn eind november verkiezingen gehouden en inmiddels staat vast dat die zijn gewonnen door, door oppositieleider Ouattara. Maar de zittende president Gbagbo weigert op te stappen, ondanks grote druk van Afrikaanse en Westerse leiders. De gevechten tussen aanhangers van de twee politici breiden zich de laatste dagen uit. In de eredivisie heeft VVV het degradatieduel tegen Excelsior gewonnen. In Venlo werd het 1-0. Door de zegen verkleint VVV de achterstand op Excelsior tot zes punten. VVV staat 17, Excelsior een plaats hoger. Het weer, vannacht af en toe regen, minima tussen 4 en 8 graden. Ook overdag is het regenachtig en het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Het is weer een gemêleerde samenstelling geworden. Maar eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat er weer aardig wordt herdacht. Kortom, er zijn weer een aantal interviews te beluisteren met mensen die er nu niet meer zijn. En wat een rijkdom is het dan dat die bijzondere gesprekken bewaard zijn gebleven. Springlevend is natuurlijk onze gast van het laatste uur. Ares Jan van Eck bij Nachtvluchten in actie over donorschap en zijn eigen ervaringen als neerzamer. Patiënt en al sinds 88 getransplanteerd. Van 5 tot 6. Hans Dijkstal in twee interviews van enige jaren terug. Op 28 februari zou hij 68 jaar geworden zijn. Daarvoor tussen 4 en 5. Egyptische magie in een aflevering van Hoezo? Straks van 3 tot 4, uitgever Reinhold Kuipers, in 2005 al naar de Eeuwige Jachtvelden vertrokken. Veel langer geleden deed Tom Manders alias Doris dat al. Aan hem besteden we dit hele eerste uur, getiteld Vlucht in het Verleden. Antoon Manders werd geboren in 1921. Hij groeide niet alleen uit tot het landelijk bekende typetje Doris... hij was ook decor- en afficheontwerper, tekenaar en reclameschilder. Hij overleed op de datum van vandaag, 26 februari, in 1972. Hij was pas 50 jaar. Ik ben in het Nederlands archief voor beeld en geluid op zoek gegaan... naar materiaal en natuurlijk is er een hoop waard gebleven, waaronder ook een persoonlijk gesprek met hem. Het enige ooit gevoerd, geloof ik, op de radio. Dat straks, we beginnen met het laatste radiooptreden als Doris... in mei 1958, met aansluitend een dankwoord van omroepsecretaris J.B. Broeks. Ik zou zeggen, leun even lekker achterover... en geniet van amusement uit lang vervlogen tijden. Doris in een bijdrage van De Vara.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 Nou, ik ben aan één kant blij dat ik hier vanavond voor de laatste keer sta, hoor. Want uh, dat is wat, die radio, iedere week. Jullie hebben geen idee. Nee. In een theater mag je nog wel eens wat vertellen, hè. Maar voor de radio, dan moet je eerst al je moppen op een papiertje zetten. Ja. En dat komt dan bij de radiocassure, bij een meneer Arie van Nierop. GELACH. <tog> En uh, die leest het dan door en dan maakt hij zo van. Hebben ze, hebben ze, hebben ze, En dan zegt hij: Ja, dat is goed, ga je gang maar. Hè? Maar nou kom ik met het papiertje bij hem voor vanavond. En toen maakt hij zo van. Hij uh... ze, je. ze, hebben ze, die, ze. Toen zegt hij: dat is aardig, dat mot eruit. Ja, aan de andere kant is het ook weer zo, jongens, dat radio, dat is een machtig interessant apparatuur hoor. Ja, ja. Ja, ik bedoel, als je die radio zo van binnen bekijkt, dan zie je er niet vanaf wat je hoort, hè? Nee, dat wil zeggen, jij hebt een heel andere voorstelling. De eerste dag dat ik hier binnenkwam, wier ik in de weg getreden door de portier. En die zei, mag ik misschien wel even weten als waarvoor u komt? Ik zeg, ik kom vanwege een afspraak met een meneer Broeks van de Vara. Ja, zeg, toen die dat hoorde, toen sloeg die om als een blad van niet van een boom, en een boek. Ja. Maar uh, die portier die zei, ik zal even een informatie trekken of meneer Broeks u kan ontvangen. Want hij wordt op dit moment net in beslag genomen. Ja. Door de vergadering. Ja. En fijn even later gaat er een dubbel de deur open. En komt meneer Broeks op me afstappen. En ik zeg, dag meneer Broeks. En toen zei meneer Broeks, ha, die door is. Ja. En... Uh, dat zei hij toch zo gewoon, hè? <lacht> het, het, het deed me gewoon wat. Het... Ja, daar kan ik nou helemaal niks in doen. In die dingen ben ik een sentimentele jongen. Ze kunnen, ze kunnen alles tegen me zeggen, maar ze zou op me afkomen: zo van had die dorst. <lacht> Dan breekt me van weer, hè? Goed zegt meneer Broeks, die pakt me zo bij m'n en die zegt tegen me, dan zal ik eerst eventjes de studio laten zien. En om te beginnen heb je dan hier links in de gang de zogenaamde omroeperscel. Daar hebben we vijf jaar geleden de tralies van weg laten halen. Ja, en toen zei hij heel trots, de laatste vijf jaar hebben we maar twee ontvluchtingen gehad. Nou, en uh, ze, toen liepen we ineens de gang in en toen kwamen we... Luister nou even! En toen kwamen we aan een studio, zeg, waar allemaal van die grote lieslaarzen voor de deur stonden. Hè? Stop, Doris, zei meneer Broeks, voordat we met deze studio binnen gaan, ik we eerst van die lieslaarzen aantrekken. Denk, nou ja, voort maar, hè. Goed, met deed je dat. En daarna zwaaide meneer Broeks de deur open. En het gekke was nou, zeg, dat er geen vloer zat in die studio. Maar er stond wel een paar meter water in. En midden, zeg, ja, en midden in het water zat er een vrijer in een roeibootje. Met een duimstok in zijn hand. En hier zei meneer Broeks... ...meten me de waterstanden. Nou, toen ik dat allemaal had gezien... ...toen droeg meneer Broeks me over aan ene meneer S. de Vries junior... ...van de gehoorspeler. Ja, ook een zeer graag geziene figuur. Alleen als je hem nou zo aankijkt... ...dan denk je, bijjarige junior, hoe oud zal senior dan wel zijn? <lacht> Maar ja, jongens, wat die man allemaal weet van de gehoorspeler, crimineel. Ja, ja. Al moet ik jullie er wel bij vertellen dat die gehoorspeler de grootste nep is van deze eeuw, hoor. Ja, ja want meneer S die liet mij nou eens precies zien hoe ze al die geluiden nabootsen. En als je dat weet, geloof je niet meer in de radio, hoor. Nee, neem nou hagel. Huh? Doodgewone hagel. Dan nemen ze eenvoudig een pondje ja, en die laten ze langzaam in een lege emmer rollen en je zweert dat het buiten hagelt, hè. Ja, ja, nou, ja, moet je opletten. En neem nou wind, hè. Een doodgewoon windje. Ja, dan blazen ze gewoon maar heel zachtjes in een leeg waterglas en een moordwind heb je, hè? Ja, en hebben je regen ook nog zeg? Dat maken ze dan zo met een gietertje boven een ijzeren plaat... ...en dan hoor je een moord bij, hè? Ja. Maar toen heb ik toch meneer S. toch even aardig in de maling genomen... ...want toen die daar zo'n mooi regen, storm en hagel had staan maken... ...toen zei ik tegen hem, en? Maak nou eens ijs. Maar het mooiste van alles vind ik nog de radioreportages. Ja, dat vind ik iets... oh. Oh, oh, oh, net of dat je erbij staat, hè. Ja, neem nou zo'n sportreportage, hè. Dan hoor je zo van... Uh... En trouwens, dames en heren, staan hem hier met de microscoop opgesteld langs de route van Nederland. En in de verte beginnen de mensen al te juichen en te jogen. En als ik het goed zie, en ik zie het goed, dan, dan komen daar al de eerste renaissance zal zetten. En als ik het goed zie, dan gaat daar de bekende landgenoot Gerrit Nachtwacht voorop. En nog een slecht tiental meters, dames en heren, en de strijd is beslist. En als ik het goed zie, dan behoudt Gerrit zijn voorsprong. En nu zie ik het niet meer zo goed, want eh, er staat een vent voor mijn huis heen en weer te springen. En nu zie ik het weer even beter, want die vrijer is in mijn gezakt. En nog juist geachte luisteraars heb ik nog goed kunnen zien hoe Gerrit, onze fijne eigen Gerrit, zou ik haast willen zeggen, als eerste over de lijn gaat. En thans hoort hij even grammen van muziek. En ondertussen zal ik proberen met de microscoop bij ons in Gerrit te komen voor een kort vraaggesprek. En hier heb ik Gerrit! En Gerrit, daar is ik het goed zien. Heeft deze ronde je nogal aangegrepen Gerrit? <tie> Juist Gerrit! En wat ik je vragen wou, ben je blij dat je deze ronde hebt gewonnen? Ja, dames en heren, als ik het goed zie, is Gerrit blij? Ik mag wel zeggen, erg blij. En tot slot wou ik je vragen, Gerrit, doe je volgend jaar weer mee? Ja, dames en heren, Gerrit doet weer mee. En hiermee... En hiermee geef ik u weer terug aan de studio... voor de demifinale van Land en Tuinbouw. Ah. Jongens, radioreportages, die zijn fantastisch hoor. Vooral bij die grote gebeurtenissen, hè? Ja, net als laatst, met het geval van die Zuidpool, dat was ook zo mooi. Je weet wel, met die twee ontdekkingsreizigers, uh, Hilari en Vug, Weet je niet? Ja, dan hoor je alle interessante bijzonderheden, hè. Zo van, uh, en Mr. Hilari, vertelt u ons eens even, hoe was aan de Zuidpool de temperatuur? Ja, uh, laag. Juist, juist, meneer Hilari. En als ik goed geïnformeerd ben... Ben u op uw tocht een gebergte tegengekomen en hoe was dat? Nou, uh, hoog. <lacht> Zeer duidelijk en Mr. Vug, Als ik u dan even vragen mag, hoe was daar de plantengroei? Laag. <lacht> Enorm, wat een opmerking, Schaven. En mag ik u dan tot slot even vragen, hoe was het moreel van de expeditie? Nou, nou aardig, aardig. <lacht> Nee jongens, radio, daar krijg je de revue tegen op, hoor. Nee. Alhoewel, in andere bedrijven kan je ook lachen, hoor. Toevallig heeft een van onze radiomensen een oom bij de Nederlandse Spoorwegen. Nou, uh, daar kennen ze er ook wat van. Ja, en die oom die had zo'n 50 jaar bij de jongen van de Hollander gewerkt. En Toen ging hij met pensioen en toen stapte hij naar het kantoor van de Hollanden en toen zei die baas, ik heb een patiëntjes gespaard... Daar wou ik nou op een stilplekje plekje een huisje van laten zitten. Maar, zei die, ik kom een duizendje of tien te kort. <lacht> jij me die even niet geven. Waarop de Hollander, zei je, denkt, geloof ik dat je in mij een Oostenrijker hebt. <lacht> nou, zei die ook, verkoop me dan voor een zacht prijs. Zit niet zo door te grinnen als ik ontmoet ben. Nou, zei die oom, verkoop me dan voor een zacht prijs een oude wagon. En sleep die voor mij naar een stil plekje, dan ga ik daarin wonen. Goed, zegt de Hollander, doet dat. En, en hij, fijn op zijn afgelegen plekje in die villa. Maar nou komen er een paar oude gabbers van hem op het idee. Om hem eens een keertje op te zoeken. En ze komen daar op dat plekje midden in de veluwe. En daar zit die oom in de stromende regen voor de deur van zijn wagon. onder een paraplu een sigaartje te roken. En toen zei hij, die gasten, wat krijgen Maar nou? Waarom zit je hier in de regen? Nou, zei die oom, die de Hollander is ook een mooie jongen. Nou, heeft hij me een wagon niet roken gestuurd. <lacht> en jongens, nou ik het toch over de regen heb. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar ik mis iets. Heeft u... Misschien op mijn paraplu gezien. Ik had hem gisteravond nog zo op een uur of tien Maar tot mispijt ben ik die knel nou kwijt Je hecht gewoon weg aan zo'n ding Ik had hem al zo'n tijd Hij is gemaakt op de dag dat dit paleis werd gebouwd Mijn vader had hem bij hem toen niet heeft getrouwd en daarom vraag ik nu of u misschien bewaren u Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in sloppen en stegen, bij stormen bij wegen, of er inbrekers zijn. En doet er soms eentje een beetje verdacht Dan lever ik hem over aan de acht Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein Maar niet van Rembrandt van Rijn Met zulke rozen Als op jouw wangen Zou ik me kamer willen behangen dat gaf wat treurigs en wat geurigs aan me leven. Voor zo'n patroon zou ik me peetloon willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen. Zou ik mijn kamer willen behangen. Het deed me niks, al had ik geen reeks meer voor een gordijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Want dit behang... Ik zoek een peuk, ik zoek een peuk, ik zoek een pukkie, sigaar op het trottoir, op het trottoir. Want zonder peuk, want zonder peuk, want zonder pukkie, sigaar dan valt het leven me te zwaar. Ik heb geen centen om sigaren te kopen en daarom ben ik zo ver over gaan lopen. Ik zoek een peuk, een peuk, een peuk, ik zoek een peuky sigaar op het trottoir, van de boulevard. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en deficit afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een brief geschreven of opgemeld? Dan had ik kennis zorgen voor een goed bij de thee. En piep is kennis schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop dan had ik geloof Ja dan had ik de het Zo dat uh, was dat hè? Nou eigenlijk is het wel een raar idee dat ik hier vanavond voor de laatste keer sta want eerlijk gezegd weet ik nou wel dat ik de radio het volgend jaar erg zal missen, hoor. Financieel bedoel ik, hè? Ja, laten we de dingen nou zien, zoals ze zijn. Het scheelt toch direct een hoop cent, niet hoor? Ja, en dat zal me toch aan de lijve gaan voelen, Hofstra en ik. Ja, maar het ergste vind ik nog dat ik een ander bandje moet gaan zoeken, want ik heb al zijn hoop rare betrekkingen gehad. Ik ben zelfs een blauwe maandag portier geweest bij een bankinstelling. En die directeur die hing nogal aan het feit dat ze geachte klieren telen met serviezen werd ontvangen, hè. En toen zei hij tegen maar kijk eens hier, Doris, ik sta erop dat je de mannelijke klanten heel beleefd tegemoet treedt. En het vrouwelijke gedeelte speciaal zeer charmant en complimenteus ontvangt, hè. Goed zeg, ik zit koud en vijf minuten in mijn portiersloge en dan gaat de draaideur aan het draaien. En... Daar komt een wolk parfum op me afduinen. <lacht> en ik kijk op en eh, ik kijk zo en. Eh, nou ja, ik bleef kijken, <lacht> Goed, he, Dat Brock Lentje komt op me afwiegen en zegt met een hele donker-violette stem tegen me. Ah. Zeg, knaapje is de directeur soms te spreken. <lacht> ik denk, nou, Doris, en nou, charmant... en complimenteus uit de hoek komen dat ik zeg, dame. Voor zo'n schoonheid als u is de directeur altijd te spreken. Mooi zeer mooi. Uh, zeg dan maar dat ze vroder is. Nou ja, zeg, ik doe dat. En mijn directeur bleef gelijk als een blok beton achter zijn bureau zitten. Dat ik zeg, nou meneer, ik geloof niet dat het nog doel heeft dat ik op een getuigschrift blijf wachten. Dus, Doris, ja? Ik vind het verschrikkelijk, maar ik moet je echt even storen. Wat is er aan de hand, Tim? Tja, Doris, je moet het heel goed begrijpen. We vinden het echt erg leuk dat je vanavond nou een heel uur bij ons bent. Maar je begrijpt, anderzijds radio is nou eenmaal radio... en tijdens een uitzending gebeuren er soms wel eens van die hele onverwachte dingen. Ja, ja, ja, ja. Maar kort en goed, ik moet je even onderbreken voor een extra omroepbericht. Oh, nou, uh, als dat niet anders kan, leef jij eigen dan maar uit. Nou, fijn, dus. <lacht> Dames en heren, hier volgt een extra mededeling. De heer A.H. Viskoper... Schapendrift 10 in Venlo vraagt voor zijn veulenloze moeder een moederloos veulen. En uh, wat is dat alles? <lacht> nou, dat ben je aardig is. <lacht> en fijn om even door te gaan. Ik zeg dus dat ik al allerlei betrekkingen van mijn leven uitgaat. En om oh, is. Zijn... Ja, meneer Koopman? Ik heb er weer een. Een wat, meneer Koopman? Een mededeling. Ja, als je zo aan de gang blijft staan... dan kom ik hier nooit weg. Ja, het spijt me verschrikkelijk, Doris... maar het moet toch echt even. Nou, vat dan maar weer. Hier volgt een extra mededeling. Wil schipper P.J. van Schamel... varende op het motorschip voor de wind... zich onmiddellijk naar huis begeven... anders komt hij de deur niet meer in. Zo, en uh, moest dat nou zo nodig? Ja, dat moest er. Nou, een mooie betrekking heb jij, hoor. En je hebt je eigenlijk natuurlijk helemaal niet gerealiseerd... dat die schipper misschien eigenlijk lekker gezellig zit te jasje. En op dat moment zeg jij, net als hij de laatste slag wil nemen... of die maar naar huis wil komen, je. Maar man, begrijp je dan niet dat die man zijn hele gein... in het wezen eraf gaat? Ik zal het je nog sterker vertellen. Die vrije die wordt gelijk lid van een heel andere omroep. Als ik je brom. Wat nou weer? Ogenblik. Hallo? Hallo, wie zegt u? Alsjeblieft, het is voor jou. Wat, wat nou? Nee, wacht even. Wie What? is dat? Wie is dat? Hallo, uh, wie is dat? Wat? <lacht> nou, heb je nou je zin? Het is die schipper van daarnet. De, nou, <lacht> maar, maar, maar wacht nog even, uh, Doris, ik, ik ben er niet. Wij? Zeg nou maar wat of, of rek het, maar ik ben er niet. Uh, <hulling> Hallo meneer. Een ogenblikje nog. Maar moet je even onder de piano kijken hoor. <lacht> zeg maar nou dan. Ik, ik weet het echt niet, maak je er nou maar van af, maar ik ben er. Uh, mm, mm. Hallo, meneer. We me, me hebben geen piano. <tie> Zo, uh, meneer Koopman, had je soms nog meer mededelingen? Nee, dankjewel, Doris. Echt niet meer. Oh, niet meer. Nou, maar toevallig heb ik er nou nog een keer eentje. Voor mij kan het, hoor. Oh, ik dank u. Uh, dames en heren, namens het hoofdbestuur van de VARA... heb ik de eer en het genoegen bij u te mogen introïceren... De nieuwe radioquiz. Er hangt een klavertje aan de muur. Juist, juist, juist, meneer Korstijn. Dat was heel crimineel, maar ik zou het muzikaal graag een klein tikkeltje anders willen hebben. Ken dat? Oh ja. Ja, ik bedoel zo van. Rette ik kata. Hé? Rette kata. Niet zo van. de maar rette katette kata. Rette katette kata. Ja, dan voelt het publiek dat er een climax komt. En dan gaan ze applaudisseren en zo, hè? Hey? Oh. Ja, er is ook een kans dat ze met rotte tomaten gaan gooien. maar... <tiedacht> Ja, dat is altijd het mooie van ons beroep. Dat weten wij nooit, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Zeg meneer Stijn, mogen we dit even repeteren? Even drie tellen veraf en dan red ik net ik gedaan, hè? Ja, kan zeker. Ja, ja, zeker. Ja, 1, 2, 3. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niks broe, bedrag, ja, niks broe. Alleen maar red ik net ik gedaan, maar niks met boem. Nee, ja. Mag je nog even één ja, keer? Zeker. 1, 2, 3. Maar snap je wat is hier dat is dat nou pipi. Nee, <matigus> nou, geen geintjes erbij alsjeblieft. Wij weer serieus nou. Ja, gewoon nou. even het, dat ik het. Zonder boeboe boe en zonder bibi. Oh. <redus> Zo, dat is tenminste allemaal voor elkaar. En mag ik dan nu twee heren uit de zaal op het toneel verzoeken. Ja, komt u maar. Komt u maar. En u ook meneer, komt u maar allebei eventjes, ja, komt u maar even dicht, Ja. ja. Moi. Ja, komt u maar even hier. En uh, hoe is uw naam, meneer? Uh... Wim van der Promp. Mooi, Willem, zal ik dan maar zeggen. Hey, ja, ja, ja. En uh, uw naam is, meneer? Klaas van der Heuvel. Mooi. Tot Haringsma. Mooi, mooi. Van Bolderveld. Mooi, mooi, mooi. In het Gein tot Appingedam. Mooi. Den Hagen. Heel mooi, heel mooi. Maar als ik wel even weten mag, heet u zo of heeft u daar allemaal gewoond? Zo heet ik. Oh, zo heet u. Nou, uh, juist, uh, meneer uh, Ten Hagen. Dan zijn hier de eerste twee vragen voor meneer... Uh... Pronk. Pronk. Uh, weer zo'n lange naam. <lacht> en, uh, meneer Pronk, de eerste vraag komt dus. En daar krijgt u vijf seconden voor. Even goed, even concentreren. Hè. Wie was... Uh... Uh, nee, nee, wacht even. Nee. Wie heeft in... Uh... <lacht> nee, ogenblik. Wie ging er in... Ja, het spijt me maar de vijf seconden binnenom, hoor. <lacht> En de tweede vraag is een zeer moeilijke vraag, want hij bestaat eigenlijk uit drie vragen. En deze vraag is dan weer voor meneer... Uh... Klaas van der Heuvel. Tot Haringsmaar. Van Bolderveld. In het Gein tot Appingendam. Ten Hagen. Juist, Klaas. Juist, juist, juist, juist. juist, juist. En uh, nou moet je eens even heel goed opletten, Klaas. Dus als ik je dus al zei, jouw vraag bestaat uit drie vragen. Hè? En de drie antwoorden op die vragen ga ik je van tevoren geven. Ja. Begrepen? Maar nou is het moeilijk in dit geval, jij mag die antwoorden niet gebruiken. Jij mag deze drie vragen alleen maar langs een omweg beantwoorden. Oh. Goed? Ja. Ik bedoel dit. Als ik tegen jou zeg, hoeveel is vijf en vijf, dan mag jij niet zeggen, dat is tien. Nee, nee. Dan moet jij zeggen, dat is twaalf min twee. Begrijp je? Nou Goed. Even op, met even kopje erbij jongens. En nou zeg ik je eerst dus die drie antwoorden op mijn drie vragen. Het eerste antwoord is het cijfer 15. Hm? Heb je dat? Ja. Het tweede antwoord is Joop Koopman. Heet dat ook? Ja. Goed. En het derde antwoord is het woordje nee. Ja. Begrepen? 15, Joop Koopman en het woordje nee. Begrepen? Ja. Nou komt de eerste vraag: hoeveel is 10 en 5? Dat is uh, twee keer 7,5. Uitstekend, <applaus> Nou komt in een hele moeilijke vraag, Klaas. Hoe. Uh... Sssst, even stilte in de zaal, graag even de mammeltje aan Even concentreren hoor. Sssst. Hoe heet jij? Net, net als mijn vader. Crimineel! <applaus> nou, even onder vier ogen. Je, je kon hem zeker al, hè? Nee. Nee, maar dat mocht ik nou net niet zeggen, hè? Hey. Dit was voor mij de laatste keer. En hierna hoor je mij niet meer. Ik neem mijn gaberdolfie mee en het laatste woord spreekt Koeseray. Mijn auto doe ik van de hand, die kwak ik in de avondkrant. Mijn oude jas, die hou ik aan en ook mijn snor, daar leef ik van. Ik geef Geef een handje en een zoen, want in het komende seizoen ga ik weer terug naar mijn plantsoen. Fijn op mijn bank, een tukkie doen. Ik zeg geen vaarwel, maar wel tot ziens. Nou ik hier afscheid nemen moet. Want dat tot ziens lijkt niet zo lang, en het woord vaarwel klinkt als voorgoed. Hou goede moed, het gaat jullie goed. Ik wens je allemaal het beste. Het leven gaat gewoon weer door en nou druk ik mijn grote snoeien. Dus aan, ja, nou druk ik me. Dat is precies zoals we het hebben wilden. Precies. Moet u maar luisteren hoe crimineel dat klinkt nou vanavond. Ja, meneer Broeks. Uh, dames en heren. Dit was dus het laatste optreden van Doors. En u zult zich kunnen indenken dat wij van de omroepafdeling... er behoefte aan hebben om bij deze gelegenheid... Uh, een paar woorden toe te spreken. En dat zal ik dan doen, maar ik zit met de, met de moeilijkheid: hoe moet ik beginnen? Moet ik nou tegen Doris zeggen, hooggeachte heer Doris, of alleen maar Hadi Doris? Het ene dat lijkt me te veel op een afstand en het andere weer te familiaar. En dat laatste kan ook moeilijk, want je moet je toch eens even realiseren wie Doris is. De meest gevierde kleinkunstenaar van onze tijd en een, een, een gevierd autocoureur. Als u gezien had hoe hij laatst in Eindhoven ontvangen is, ik ben ervan overtuigd dat de bischop van Den Bosser jaloers op geworden is. GELUIDEN. Hij is ontvangen als een vorst en hij is rondgereden in een bijzondere karos die ze daar hebben. En tegen zo iemand kun je dus eigenlijk alleen maar zeggen, hooggeboren heer Doris. GELUIDEN. En aangezien hij uit Amsterdam komt, is het misschien nog best mogelijk dat met die hoogbouw daar het nog waar is ook. Maar ik begin dan dus maar en zeg... Beste Doris. Uh, Doris, je bent een unieke figuur... in de wereld van kleinkunst, radio en televisie. televisie. En je hebt zelfs uh, in die beide laatste media... een zeer bijzondere carrière gemaakt. Want de meesten komen van de radio en gaan naar de televisie. Maar jij kwam van de televisie en ging naar de radio. En ik moet zeggen, je bent daar gekomen als een comit. Als een komeet van eerste grootte met een staart... vol van de meest wonderlijke figuren. Met uh, agenten met prachtige plooien in hun broek. Met beren, met gabbers, met hospita's... met hoogwaardigheidsbekleders en al. En uh, dat is ons altijd een groot genoegen geweest, Doris... om met al die figuren kennis te maken. En je gaat dus weg... En we moeten van jou en van die figuren afscheid nemen. Eén van die figuren wil ik toch wel met name noemen. Je Gabberdolfi zalfie. Jij zegt je komt terug. Ik hoop dat hij ook terugkomt. En nou wil je toch zo bij elkaar staan. Je bent geloof ik vrij jonge Doris en ja. die hospita. Ja. Is dat een uh, aardige vrouw? Een beetje ja, romantische heen. figuur. Want als je dus terugkomt zou ik daar graag nou wel weer eens wat naders van horen. Oh. Want ik heb gezegd, je bent een komeet. Je gaat dus weg, je verdwijnt van ons gezichtseinder. Maar we weten, dat wisten ze vroeger niet, kometen komen terug. Die hebben een omlooptijd. En als ik nou een sterrenkundige was... dan zou ik precies kunnen voorspellen wanneer je terugkwam. Maar dat kan ik helaas niet. Ik hoop alleen maar dat je weer komt. En Doris, denk er dan om dat nu je weggaat... je bij ons toch wel een leegte laat... Want we kunnen jou en je figuren niet zien, maar we zijn er daarom niet minder aan gehecht. Want het wonderlijke van al die figuren die jij met woorden voor ons tovert... is dat wij ze gestalte geven in onze fantasie. En met uh, die figuren is het meestal zo dat je er nog meer aan gehecht bent... dan aan die figuren die je zien kunt. Uh, Doris, kom dus spoedig bij ons terug. Want je bent een unieke en een alleszins sympathieke zwerver... die Veenhuizen van binnen en van buiten kent. Helemaal. <lacht> uh, die uh, in het leven in de meest wonderlijke situaties terechtkomt... en zich daar uitredt met een onweerstaanbare... alle werkelijkheid zintartende humor... en die dan alles weer op zijn pootjes terechtzet. Die uh, eigenlijk een zwerver is... niet meer van deze tijd, maar midden in het leven staat in een auto die niet meer uit deze tijd is... maar die zich vier handhaaft in het midden van het verkeer. En ik moet zeggen, aan die auto's zijn ze bij ons ook gehecht. Vooral de dames van de schrijfkamer, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. Hè? Als je zo je auto vollaat met de charmante dames van de schrijfkamer... dan moet ik zeggen, dan is het toch wel een... Uh, uh, uh, dan is het toch wel een... Uh, een uniek autootje en zeer charmant om te zien. De auto bedoel ik dan natuurlijk. Ja, ja. Uh, Doris, wij zien je dus niet meer. Maar een aantal gelukkige figuren in Nederland... die van die nieuwerwetse apparaten hebben... die zullen je van de winter als de zaterdagavond... weer voldoende duister is, nog een tijd lang kunnen volgen. Maar die arme, wat meer gejochte jongens... die zo'n apparaat niet hebben, Doris, die gaan je dus missen. En ik zeg uit naam van die allemaal... ten eerste, je wordt hartelijk bedankt... wat je. Iedere zaterdagavond, weer. nu 75 maal voor ons hebt gedaan. Dat je ons hebt verlost van de drukkende zorgen van de dag. en ons heerlijk de lever hebt laten schudden. Ik hoop dat je gauw terugkomt, ongeschokt met auto en al. En Doris, ik heb er dan ook behoefte aan. om je een tastbaar bewijs te geven. van onze dankbaarheid. Kijk Doris, daar komt een oh, kralen. Nee, nee, nee. Doris, ik heb veel routine gekregen de laatste tijd met het uitreiken van kransen. Maar nou komt toch een moeilijk moment. Want nou moet ik die krans nog over die hoed van je zien te krijgen. Nee. Ja hoor, dat gaat zo. Kijk eens aan. En nou heb ik nog een klein ander geschenk voor je. Het is dus zo dat je terug moet komen, maar misschien ken je die omlooptijd zelf niet goed. En om je nou aan de tijd te herinneren, krijg je dit kleine cadeau van ons. Als van de herinnering aan deze 75 maal optreden. Ja, dat komt ook nog als je er maar een beetje mee rammelt natuurlijk. Ja. Uh, ik spreek deze woorden meteen ook namens degene die in de laatste jaren dus met je hebben gewerkt. En ik zou hier ook graag een enkel woord spreken tot Korstijn... maar die is niet aanwezig, om, geloof ik, de reden. Als ik met de familieomstandigheden wel op ja. de hoogte ben. <lacht> U begrijpt dat wel. En ik uh, moet zeggen, ik zal ook van Korstijn en ook van Joop Koopman niet te veel zeggen... want anders denken ze dat wij ook afscheid van ze willen nemen. En we ja. willen ze allebei graag houden. Of natuurlijk. opslag natuurlijk. Opslag is natuurlijk... <lacht> En dan wil ik je nog dankzeggen voor de wijze waarop jij onze nieuwe regisseur Joop Koopman meteen je vertrouwen hebt geschonken. En ik moet zeggen, hij is het toch in dat jaar wel waard gebleken. Hij is het, Doris... hij is het beschaamd. Fijn. Doris, hartelijk bedankt en tot weer ziens ik dan dank het zeer. allerbeste dank hoor. Uh, beste meneer Broeks van de Vara... En uh, beste dames en heren, toen ik hier vanmiddag voor de laatste keer naartoe tufte in mijn uh, hoesbui op vier wielen, heb ik zo stiekem weg en ik hoop uh, op de goede manier uitgerekend dat 75 keer Doris ongeveer betekent 75 keer 12 à 14 minuten praten. Het geen inhoud, 15 à 16 uur praten. 15 à 16 uur moppies en gekke woordjes verzinnen. En wanneer ik daar nog bij reken de vriendelijke woorden, de krans en het cadeau van de heer Broeks. En het hartelijk applaus van u. Dan hoop ik dat u zult begrijpen dat ik voor dit slotwoord nog maar een paar woorden over heb. En die komen dan ook wel uit de grond van mijn hart. En hier zijn ze dan. Ik ben er kapot van. <lacht> Fantastisch historisch materiaal uit 1958. Tom Manders als Doris in zijn laatste radio-optreden voor de VARA. We reizen verder in de tijd en komen terecht in 1967 in een radiojournaal van de AVRO. En dat is een fragment naar aanleiding van de Zilveren Roos van Montreux... die Doris werd toegekend. Het is heel kort, maar ach, ik vond het toch leuk om het even te laten horen. Middagjournaal van 28 april 1967, waarschijnlijk 13 uur 10. Luisteraars, goedemiddag. Dames en heren, onze verslaggever Henk van Horen heeft zojuist een telefoongesprek gevoerd met, met, met dokter P. Gros... naar aanleiding van het nieuws van het tv-festival in Montreux. Henk, wat is het geworden? Nou, Herman, je hebt het net in het nieuws al gehoord. Doris heeft de tweede prijs gekregen, de zilveren roos dus, in Montreux. De gouden roos ging naar de BBC voor de film Frost over Engeland. En de BBC kreeg, te, kreeg tevens de persprijs, dat is een moeilijk woord, voor deze inzending. De derde prijs, en dat is nog niet bekend, de bronzenroos, ging naar Rusland. En de Chaplinprijs, voor de meest komische inzending, ging naar Tsjechoslowakije. En er waren er nog drie bijzondere vermeldingen voor Polen, Frankrijk en Denemarken. In ieder geval onze hartelijke gelukwensen voor Doris. De zilveren roos in Montreux dus voor Doris. Wie was die man achter deze zwerver? Naar aanleiding van het overlijden van Tom Manders... werd een interview met hem opnieuw uitgezonden. Daarvan werd gezegd dat het het enige was ooit gevoerd met hem op de radio. Het zou heel goed kunnen, want u kon ook niets anders vinden... buiten allerlei optredens. Het woord is aan Joop Seunen. Tom Manders, geboren in Den Haag. Woonplaats Bladikum, werkplaats Rotterdam. Geestelijk vader van Doris. Hoe oud is Doris precies Tom? Uh, in 1953 ben ik begonnen op het Ik meen in april. En in september toen was ik voor het eerst Doris. In 1955, april ook 55 heb ik mijn eerste televisie uitzending gemaakt met Gijs Lapperzoek. Radio. Radio. Um, dat is begonnen, meen ik, februari 56. Hoe is dat mannetje eigenlijk ontstaan? Ja, dat is natuurlijk al veel gevraagd en ik heb daar wel heel diep van zover na zitten denken. Kun je het antwoord ook vlug geven. Nou, <lacht> uh, je weet mijn oude vak, ik, ik, ik was tekenaar. en In de oorlogsjaren ben ik in Gouda gedoken geweest. En daar maakte ik voor de firma Jongenil, dat was een gedegen uitgeverij van voordrachten... Uh, teken ik de voorpagina's. En één op de tien voordrachten ging altijd over een zwerver... of een vagebondje. En dat tekende ik dan altijd wel met een bolhoedje, met een stukje erin... of een streepdraadje, een hangsnoer en een brilletje. Dus toen dat uh, een keer per ongeluk ontstond... want het is inderdaad per ongeluk gegaan... toen greep ik om een zondagmiddag een damesregenjas... die in de garderobe was blijven hangen. En daar lag wel een snor, want die had ik altijd in huis... snoren en brillen, dat vond ik altijd prachtig. En ik zat in een bolletje op en een streeptuitje aan. En dat was het begin. Later, later, maanden daarna is dat mannetje wel meer gestileerd geworden. Maar dat was toch wel het begin van doorstaan. Had je toen, eh, toen je ermee begon, enig idee hoe die carrière zou verlopen? Had je daar een voorstelling van gemaakt? Nee, niet het minst. M mijn wens was, en dat is toen ook in vervulling gegaan... dat in de oorlogsjaren heb ik met mijn broer Kees een clandestin cabaret gehad... waar we voor heel veel geld aan hele grote zwarte pieten een voorstelling gaven. En daar aten we met negen artiesten van. En uh, toen heb ik altijd gedacht van... als het nou weer is vrij is dat Holland... dan zou ik een cabaret willen hebben. Maar niet een cabaret met een doek en een toneel. En ook geen annonces van... Uh, en nu dames en heren, maar gewoon maar een gezellige sfeer. Waar men om een kistje zit. En waar men gewoon maar wat begint te doen. Een juffel begint wat te zingen en er gebeurt iets. En dat is gelukt... Uh, zelf was ik van, helemaal niet van plan om iets te doen. Dat is echt per ongeluk gegaan. Dat is gelukt in je de, de Saint-Germain, hè? Saint-Germain-de-Pré Saint -Germain in het uh, Mansplein. Ja, ja. ja. Saint-Germain-de-Pré. Toen je begon had je natuurlijk nog erg weinig bühneervaring, echte ervaring Is dat geen handicap geweest? Nou, dat is niet helemaal juist natuurlijk, want ik zit vanaf mijn twaalfde jaar zit ik al achter het toneel. En juist met mijn broer Kees in die vooroorlogse jaren. En zelfs in de oorlog hebben we nog een toeneen gemaakt. En in het Theater Carré heb ik in het koor gestaan. En... Voor de oorlog als jongen van 16 jaar met een heel wit smultje moest ik al met allerlei baarden meespelen in sketches. Dus het was niet helemaal, dat je kan zeggen, geen bühneervaring. Uh, ik wist bijvoorbeeld wel, door kijken en, en, en door achter dat toneel opgegroeid te zijn... wat je beslist niet moest doen, wat je misschien moest doen... en wat je nooit moest doen. En wat je wel moest doen. Ja. Hm. Doris, die wil, dacht ik, toch altijd meer zijn dan een mannetje dat alleen maar amuseert, hè? Maar één ding wil ik je toch vragen... waarom heeft hij zich nooit met de politiek bemoeid? Nou, toen ik bij de Fara begon met mijn tv-uitzendingen... en mijn radiopraatjes in de showbo tijd toen had ik me gewoon als taak gesteld... voor zover er van een taak sprake is... van alles kletsel over de politiek. De mensen zijn er de hele week mee betrokken... Ik geloof dat het mijn taak was op dat moment... om zojuist die tien minuten voor de radio... en vijftig minuten zijn ze met een preprogramma... die politiek te doen vergeten. Uh, de politieke betrokkenheid van het publiek aan zich... dus ook met mijzelf, en dat zou je zelf ook al last mee hebben... die is ook veranderd. En er zijn momenten, vooral het laatste jaar geweest... dat ik dacht, ja, dat is allemaal wel leuk dat het goed is, maar dat mannetje zelf verandert nooit. Dat is eeuwig dat, dat individuutje wat zomaar rondloopt te stappen. En... Maar die maatschappij om die verandert wel natuurlijk. En razendsnel. En dat moet dan toch ergens een beetje uit die teksten blijken. Niet dat ik een soort, wat men noemt, eh, gebondenheid en geëngageerdheid voel ten aanzien daarvan. Maar, laten we zeggen, Doris reageert gewoon op die politiek en, en toestanden zo die zich nu voordoen. Op zijn manier gewoon, met zijn taaltje. Je hebt een zilveren plaat gemaakt, meen ik, al, al heel vroeg. Dat was al in de oude 78-tourentijd. Ja. Dat was iets heel bijzonders. Moest je, als je dan 100.000 platen verkocht, dan kreeg je pas een zilveren. Ja. En je hebt ook een gouden plaat gemaakt? Ja, nou, en enkele, een stuk of drie. Stuk of drie. Een ja. geweldige Montreux-succes gehad. Ja. ja. ja. Uh, wat is nou van al die liedjes die je gemaakt hebt, en dat zijn er ontzettend veel, zo langzamerhand ja. in die 15 jaar, het grootste klapstuk geweest, kan je dat zeggen? Uh, de matten in eerste instantie. De Fikro Als ik wist dat je zou komen, had ik de loop oh, ja. uitgelegd. Uh, zorg dat je erbij komt. Ja. En, uh, de laatste mag wel zijn, de, wie heeft er weer het laatste woord, Vijen ja. Dat zijn dan de, de bestsellers geweest. Is er ook een liedje waar je echt van houdt? Waar ja. Je zegt, kijk, dat, dat is me erg dierbaar. Ja, nou dat is dus, dat zijn er wel twee die kroken zijn, die hier sinds vind ik zelf erg fijn. En uh, met zulke rozen als op jouw wangen mik je ooit bewust op een toppen dat je zegt, kijk eens, nou wil ik een liedje gaan maken... en daarmee wil ik toch proberen... echt helemaal in de populaire, populaire hoek helemaal raak te slaan. Nou, dat ligt natuurlijk aan het genreliedje. Um, daar kom je om een heel gek vaarwater. Want ik geloof namelijk niet in het woord... Uh, niet-commercieel artiesten in wat voor genre dan ook. Of het nou een beeldhouder, een schilder, een componist... een, een uitbeeldend kunstenaar is, een revu-comiek of een acteur... Als die praten over niet-commercieel, dan word ik een beetje kriebel. Want het kan namelijk niet. Een schrijver schrijft geen boek niet-commercieel. Want dan diept hij of schrijft hij alleen een manuscript en laat het zijn vrienden lezen. Alleen als het een wetenschappelijk werk is, is het wat anders dat natuurlijk. Dat, dat ligt er buiten. Maar zo gauw dat het in druk verschijnt, hoopt hij dat er 100.000 van verkocht worden. Nou, en dat hoop je. Als je een liedje maakt, hoop je dat ook. En inderdaad zijn er dingen die ik zeer bewust geschreven heb. Op een zeker moment dacht ik. Hand-in-hand hand, kameraden is een standaard lied van Feyenoord. En op dat moment waren er eigenlijk vrijwel geen nieuwe liedjes. Nu de laatste tijd weer wel. Toen dacht ik, wat is nou een fijn motief om op Feyenoord... wat zo actueel is, een, een liedje te maken. En dat, dat hoor je gewoon te doen als, als volksdichter. Je moet iedere gelegenheid aangrijpen om je te melden gewoon. Want mensen willen erover willen zingen. Doris, die bemoeit zich nooit met de politiek. Maar een heel andere kwestie is, voelt... Tom Manders zich daar sterk bij betrokken, bij de, de politiek in ons land. Uh, ik, ik zal het uh, heel exact stellen. Ben jij rood? Ja. Uh, ik kom aan een rood nest en dat pakje leg je nooit meer uit. Dat geldt voor iedereen. Als iemand een zwaar religieuze achtergrond heeft... en zelfs verandert door lid te worden van de Partij van de Arbeid... dan merk je toch altijd dat daar een zeker binding is... En dat, uh, vind ik ook wel nuttig eigenlijk. Aan welke kant dan ook, dat er ergens een achtergrond is. Zonder die achtergrond uh, ben je eigenlijk helemaal niets. Uh. De huidige ontwikkeling in de, in de partij heb ik wel eens een keer menen te begrijpen. In de partij van Arbert, die ja. verontrust je wel eens een beetje. Ik denk aan de onrust door, door Nieuw Links, dat zich nu dan. Uh, ja. Zegt zichzelf weer te zullen opheffen. De Democraten 70 en zo. Ik, uh, ik vind Nieuw Links, zowel Nieuw Rechts, een paar hele slechte slagzinnen slechte reclameslagzinnen. Er bestaat van mij geen oud en geen nieuw links... en geen oud en geen nieuw rechts. Er bestaat gewoon alleen maar links en rechts. En links is altijd vooruitstrevend geweest uit noodzaak... en rechts uit noodzaak behoudend. En ik geloof dat dat gewoon het geheim van de hele democratie is. Zonder elkaar zou het nooit kunnen bestaan. Ja. Jij, eh, jij hebt ook zo je, je eigen filosofie over, het, eh, over de strijd... die ieder mens in zijn leven te strijden heeft, hè? van de geboorte af. Ja, ja, daar verbaas ik me wel over. Ik, uh... ik word geconfronteerd net als iedere Nederlander... en iedereen eigenlijk die naar mijn televisie kijkt wel eens. Met alle rampen in de wereld, alle hongersnoden. En ik word daar steeds op gewezen... dat ik daar verantwoordelijk voor ben. En dat betwijfel ik namelijk. Ik weet me als jongen te herinneren dat we in de krant lazen dat er een enorme oorlog was in China in Monchourij En dan zag je foto's in de sneeuw van soldaten. Dat zag je dan heel vaag. En de rest dan allemaal in zwart-witte lettertjes. En nu word ik iedere dag geconfronteerd met alle kinderrampen en ellende. En volkerenoorlogen. Met de mededeling dat ik daar maar wat aan moet doen. In dat korte ja. leventje. En het gekke is, dan constateer ik dat ik ben geboren zonder een gebit in mijn mond, zonder haar op mijn hoofd. Ik kon niet eens kijken. Mijn hersens functioneerden niet. Ik kon nog niet lopen, ik kon nog niet eten. Het enige wat ik had, dat, dat waren tien nageltjes. Daar wordt de mens al mee geboren. En op de dag van vandaag weet ik nog niet... of die tien nagels waren om te krabbelen, als ik jeuk had. Of om de vijanden van mijn lijf te houden. Dat is me nog steeds niet geworden. Dat is eh, op zichzelf niet een erg... Eh plezierige, erg vrolijke uitspraken. Je, je bent toch geen mismacher hè? Nee, dat ben ik niet, dat ben ik niet. Maar ik neem wel de dingen zo... zo neem de dingen, geloof ik, wel, zo ze zijn. Uh, sinds de hongerwinter en de eerste maanlanding... is er niets en niemand meer die mij verbaast of imponeren kan. Zo is het wel. Ik ga gewoon voor niks opzij, niks niet opzij. Hm. Uh, maar je blijft toch wel aan allerlei zaken de, de positieve te zien? Dat is een heel belangrijk punt. En dat heb ik de laatste jaren ervaren. Dat ze, ondanks dat je zeer veel negatieve dingen meemaakt. Ook in je werk. Dat het gewoon minder gewaardeerd wordt. Dat de dingen minder lukken. Dan weer eens wel meer lukken. En dat vergeet je dan ook weer. Omdat je dan weer zo hard nodig door moet. Ik ben wel iemand die weigert... om van de negatieve dingen... alles negatief te laten. Ik, ik, ik zie in iedere negatieve zaak iets positiefs. En je zou kunnen zeggen... dat is mijn oude Haagse eigenzinnigheid... En dan blijf ik doorkleunen, net zolang tot het allemaal weer lukt. Op wat voor gebied dan nou. ja. ook. En daar zit het, uh, het publiek uiteraard bij een figuur als Tomanders als Doris uh, duidelijk getuige van. Hè? Een paar maal heeft men gedacht, nou, als nou is Doris van de baan hoe het is gebeurd. Ja, dat, dat was het eerste jaar al. In 1955 had ik een seizoen televisie achter de rug. En toen het tweede seizoen begon, schreef men al van: moet dat nou nog uh, nodig? Een tweede keer, die hangsnor. Ja. Je bent steeds weer teruggekomen. Ja. Vaak met groot succes. Ik denk aan je, je Montreux-show, dat was ja. ook een terugkomen met die archivaris. Ja. En uh, aan je Doris op Schoot, een heel nieuw aspect was van Doris. Is dat altijd wel een overdacht gebeurd, dat terugkomen? Of, uh, of zit er ook wel eens een geluksfactor in? Nee, het, ik, ik kan zeggen dat vanaf uh, de samenwerking met Corstein... wat een gebeuren was toen ik al een poosje bezig was... En, waar dus eigenlijk dat, de liedjes van De Motten en dergelijke uit ontstaan zijn... en daarna succesvol optreden met hem... tot aan mijn Montreux-show tot Andorus op opschoten, is allemaal per ongeluk. De samenwerking, de samenwerking met Kostijn, die heb ik te danken aan het feit dat hij daar zat tijdens een showbootopname. En dat de Remblers, die normaal het Mimosa-programma illustreerden, met vakantie waren 14 dagen. Zodat hij moest dat illustreren en moest dan gelijk mij begeleiden. Voor hetzelfde geld was ik begeleid door de Remblers en dan was die samenwerking nooit ontstaan. Ik heb het aan Karel Priot te danken dat ik überhaupt liedjes ben gaan zingen. Ik had nooit gezongen. En ik zag dat niet. En hij vond dat ik om dezelfde week een liedje moest zingen. En daardoor is noodgedwongen eigenlijk die eerste liedjes uit ontstaan. Hmm. Doris op Schoots heb ik te danken aan Weiler Joop Simons. Die eigenlijk kwam kijken van hoe het in mijn nieuwe zaak ging. Ik gaf daar gewoon een kindermattiné. Ik zat met kinderen te kletsen. Ik zag daar beslist geen televisieuitzending in. En toen heeft hij gezegd: Je moet van het hele cabaret niks laten zien. Je moet alleen een close-up van jou. Ik wil een close-up van het kind zien. En ik wil een tegeninstelling zien van kindertjes. Dus we zetten drie keer filmcamera's neer. En dan is eigenlijk gewoon maar. Het was gewoon een succes. Zomaar, niet bedoeld. Als ik terugkrijg van welke liedjes. Je had dat er straks over of je ergens gericht op werkt. Natuurlijk werk je altijd gericht. Maar als ik terugkijk wat de successen eigenlijk zijn, dan zijn er toch altijd de dingen geweest wat je net niet zo bedoeld hebt en niet ja. gezien hebt. Ja. Nee? Heb je nooit helemaal zelf in de hand. Dus dat blijkt. Je weet ook nooit van tevoren, zeker hoe bepaalde dingen bij het publiek aankomen. Nee, hij die het weet mag zijn vinger opsteken, maar ik heb het nog nooit zien doen hoor. Je schrijft al je teksten zelf, je bedenkt zelfs je muziekjes. Je zet op je dode eentjes je shows in elkaar. Je doet zelf de regie, maakt je filmopname in je eigen zaak. Laat ook de muziekopname niet in de studios vervaardigen. Dat heeft je wel de faan bezorgd. Dat het met jou moeilijk te werken is. Hè? Dat je altijd je eigen zin wilt doordrijven. Dat je eigenzinnig bent. En eigenlijk eh, niet te regisseren. Voel je zo'n eenmansbedrijf niet als een bezwaar? Ja, nou, dat zijn eigenlijk nou twee vragen. Ik ben moeilijk. Ja. Ik ben moeilijk te regisseren. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar ik ben niet te eigenwijs om dat niet te erkennen. <laughs> en uh, dat eenmansbedrijf, een bezwaar. Och. Ik hoor er dikwijls van als jij in Amerika had geleefd... dan had je daar allemaal een hele staf van mensen voor die dat voor je zouden doen. Als je iedere show ziet uit Amerika zijn er zeven scenario-schrijvers en drie draaiboekenisten... En orkest wordt voor je gezorgd en de grapjes worden voor je bedacht. Ik geloof niet dat dat waar is. Wanneer ik in Amerika geleefd had, was, was ik helemaal misschien niet aan de beurt gekomen. Lopen de, wat je uit Amerika ziet komen en al die grote landen, dat zijn dan ook alleen maar de geslaagden. En daar praat niemand over die tienduizenden mislukkelingen. Maar Die zie je niet. En die zullen er ongetwijfeld zijn. Uh, ik ben blij met datzelfde Hollandje. En ik ben blij, dat mag ik ook heel rustig zeggen, zonder daar nou maar een er belangrijk punt van te maken. Ik ben blij met de VARA gewoon als, als club en als jongens die me dat gewoon mogelijk gemaakt hebben. Ik heb de VARA nooit losgelaten, maar de VARA heeft mij ook nooit losgelaten. Wanneer er dieptepunten waren, dan gingen we bij elkaar zitten om daar iets, iets reëels van te maken. En ik geloof dat dat een goede sfeer is. Ja, je hebt, uh, dat kan ik uit ervaring zeggen, je hebt bij ons altijd een grote vrijheid van werken gehad, uh, zonder dat ze je daarbij helemaal losgelaten ja. hebben. Dat, uh, dat is inderdaad zo. Uh, heb je, heb je nooit de behoefte gehad om, uh, om andere mensen ook duidelijk inspraak te geven in jouw werk? Je bent zo'n individualist dat je, dat je nou, meent dat het niet even, dat nee, moeilijk ja. gaat. Nou, het woord inspraak, het is, dat klinkt mij een beetje te modistisch. Ja? Uh, anders is het, als je vraagt aan mij: van... Uh, ben je niet genegen om iemand voor je te laten schrijven? Dat hoor ik zo dikwijls als er een tekst mislukt is, dan zeggen ze: Ja, had dat dan maar laten schrijven? Nou, ik hou me beleefd aanbevolen, maar ik heb nog nooit iemand gezien. Ik heb hele stapels teksten ontvangen. van mensen die dat zo nodig moesten doen voor me. En dan bleek het allemaal te bestaan uit woorden die ik al tien keer gezegd had. Ja. Eh, iets nieuws is dan uit, uit de voorzitter. gekomen. En ik geloof dat ze mij maar gewoon moeten laten dreutelen. Ik ben een figuurzager en doe het zelf. En, eh, ik geloof dat het het beste resultaat is. En ik ben nog nooit gelukkig uit de studio gekomen van. nou heb ik 100% bereikt. Maar ik geloof ook niet dat dat kan. Ik geloof dat je gewoon genoegen moet nemen om thuis te zitten en te zeggen... nou, 80% is terechtgekomen. Dat vind ik een heel hoog gemiddelde. Betekent het ook dat je voor jezelf geen oh, grote voorbeelden uit het theatervak kent? Uh, grote voorbeelden, natuurlijk. Vanaf mijn tiende jaar was ik al gek met Chaplin en Buzio. En nu nog steeds met Toon Hermans en Zonneveld en Kan. Daar ben ik gewoon gek mee, dat, ik vind dat... Een drie-eenheid die zo van elkaar verschilt... met allebei, alle drie hun eigen grote waarden. Dat zijn van mijn grote vakvoorbeelden, inderdaad. Ook vakvoorbeelden waar je van leert nog, nog steeds, ja. als je ze bezig ziet. Ja, ja, nog steeds. Ik heb even in de coulis gezien met Bevrijdingsdag Wim Kan... die voor het, vo uh, die voor het voormalig verzet in Rotterdam even een, een uur stond weg te confereren. Nou, als ik dat dan zo bezig zie met een mitrailleur van tekst. Hij leest uh, zeker zes pagina's tegen ik. Eén draagt in... nee. hij voor in dat tempo. En dan eerst doet die man me na vijf minuten vergeten... dat ik zelf in het vak iets te maken heb. En de afloop geeft hij me het gevoel van... wat doe je eigenlijk in het vak? Ja. Nou, we daar toch over hebben, wat doe je eigenlijk in het vak? Hoe lang ben je van plan er nog weer door te gaan? Hè? Dat, dat, dat figuurtje Doris is naar Nederlandse maatstaven... Eh, bestaat dat ontzettend lang in radio en tv. Dat heeft nog niemand ooit gepresteerd. Eh, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Soms heb ik het gevoel van... Eh, moet je nou zo nodig die nu aantrekken? en Vinden je kinderen dat niet ondertussen belachelijk worden? Aan de andere kant... ik ben op het moment aan een tournee bezig... en dan sta ik zo'n anderhalf uur op het toneel En dan vinden mensen het gewoon plezierig... met al die onzin wat ik sta te vertellen... en nou, ze uit te kramen en ik laat ze meezingen. Dat is heel pretentieloos... En dan heb je toch gewoon het gevoel van... Uh, je hebt die zaal zo in beweging gebracht. Op dat moment hebben ze aan geen oorlog kunnen denken. en Ze hebben heel vrolijk zitten zingen. En mensen die zingen, die, die zijn nooit boosaardig. En dat vind ik toch ergens wel een beetje een leuke genoegdoening. Aan de andere kant zal je je ongetwijfeld bewust zijn van het gevaar... dat er steeds rijdt. namelijk dat het publiek toch een keer genoeg krijgt van Doris. Ja, dat het een ja, keer afgelopen raakt. Ja, en wat dan? Maar, maar... Nou, laten we even vaststellen dat... Het is het publiek die een artiest om een voetstuk zet. En het is alleen de artiest schuld aan wanneer hij van het voetstuk afdonnert. Gaan we zingen met z'n tweeën? Ja. Ja, wat doen we dan? Gaan we zingen jongens met z'n tweeën, We gaan we zingen? Nou, zeg het eens. Ken je Pusje Ja. Pusje ja, en we weten allemaal hoe lang dit liedje op deze wijze nog gaat duren. U hoorde Joop Zeunen in gesprek met Tom Manders. Deze herhaling was in 1972 te beluisteren... naar aanleiding van het overlijden van Tom Manders in dat jaar. En daarmee sluiten we dit uurtje vluchten in het verleden af. Vannacht geheel gewijd aan Tom Manders alias Doris. Geboren in 1921 en overleden op de datum van vandaag... 26 februari 1972. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nacht vluchten een gesprek in het volgend uur uit 1996 met Reinhold Kuipers tot zo